11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Het gezicht van de Bijlmerbaaiers. Na het NOS Journaal met Dorald Negens. De politierechter in Amsterdam heeft drie leden van een bende Roemeense zakkenrollers... veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf en zes weken. De drie werden afgelopen weekend opgepakt toen agenten ze betrapten tijdens de Gay Pride. Bezoekers werden beroofd van hun smartphone of portemonnee. Vandaag staan nog eens zes Roemenen voor de politierechter. In totaal werden 43 Roemenen en twee Polen aangehouden. Allemaal voor zakken rollerij. Volgens de politie gaat het om een goed georganiseerde bende. In Rusland heeft Michail Godorkovsky voor zijn onmiddellijke vrijlating gepleit. De oud-topman van olieconcern Yukos zit bijna tien jaar vast. Via een videoverbinding vanuit een strafkamp boven Mongolië... hield Godorkovsky een emotioneel blijdooi waarin hij om zijn vrijlating vroeg. Volgens Godorkowski is hij veroordeeld voor de steun die hij gaf... aan de oppositie tegen president Poetin. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs... dat het proces tegen Godorkowski geen politieke achtergrond heeft... maar ook dat hij op onjuiste gronden is veroordeeld... en dat het proces tegen hem oneerlijk verliep. Tientallen mannen gekleed als agenten hebben in Pakistan... dertien mensen doodgeschoten en hun lijken in een ravijn gedumpt. Mannen vielen bussen aan die in konvooi naar de provincie Punjab reden...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 Het weer, vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon. Eerst is het meest droog in de loop van de dag. Kan vooral in de oostelijke helft van het land nog een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Verkeersinformatie is er ook. Edwin Gerritsen. Er staan files op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor Breda, 5 kilometer. En op de A27 van Gorkum naar Breda... tussen Geertruidenberg en Knoop het Hooipolder, drie kilometer... dan staan de vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. We gaan naar de Barbiesjes, na de ster in de gids.nl. Op HollandTour.nl beleef je het ideale dagje uit... en het gezelligste weekendje weg. Ga naar HollandTour.nl. Door schrijf je met OE. Ja, op Lusak heb ik geleerd te leren. En daarom een diploma gehaald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 Radio 1, gids.fm met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Deze week richten we de blik op de wereld van de wetenschap... en nemen we steekproefsgewijs de stand van het onderzoek op. Gisteren ging het over het orgasme en vandaag gooien we het over een andere boeg. We bespreken de escapades van een koopmanszoon in het Zuid-Amerika van 1792. En we gaan ook verder met onze serie Stadsgezichten... Philips in Eindhoven, Deventer aan de IJssel of de oude en de nieuwe molen langs de A4 bij Leiden. In goed Nederlands echte eyecatchers in het landschap. En dit is er ook zo eentje. In Amsterdam-Oost is het nieuwe huis van bewering na een bouwtijd van vier jaar praktisch gereed. Het bestaat uit zes woontorens en een hoofdgebouw waarin veel elektronische apparatuur is opgesteld.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 De regeringspartijen willen paal en perk stellen aan fiscale voordelen voor ZZP'ers. Dat meldt het Financiële Dagblad vandaag. De voorgestelde ingrepen zouden een lastenverzwaring van honderden euro's per maand betekenen. Volgens ZZP Nederland zijn die maatregelen funest voor zelfstandigen zonder personeel. Vandaar vandaag onze stelling. Het kabinet drijft ZZP'ers de bijstand in. Waar of niet waar? Waar? Zegt Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. En waarom? Nou ja. Met name omdat de ZZP'ers op dit moment weinig alternatieven hebben. Dus het is of niet werken of als ZZP'er werken. En, en de gouden tijden waarin de bomen tot in de hemel groeiden... die zijn ver voorbij. Dus de mensen die nu uh, een beperkt inkomen als ZZP'er verdienen... Ja, als die nu meer moeten betalen, meer lasten... dan betekent dat ze te weinig inkomen hebben... en zich dan toch tot de gemeente zullen moeten wenden voor de bijstand. Ja, want die kant gaat het op hè, met zo'n ingreep zoals het kabinet voorstelt... dat de belastingvoordelen verdwijnen. Ja, er zijn een aantal voordelen die aan het ZZP-schappen... zelfstandige aftrek en, en uh, starters uh, aftrek en dat soort zaken. En dat is voor de groep die veel meer verdient... is dat allemaal niet zo relevant. Maar met name de groep die onder de 20.000 euro zit... en nog vaak veel minder... Ja, die zal dus te maken krijgen met een behoorlijke lastenverzwaring. Vaak wordt dan ook geroepen... ja, het is ook oneerlijk ten opzichte van de mensen... die natuurlijk wel gewoon in loondienst werken. En ook rond die 20.000 euro zitten. Ja, nou dat, dat was ook al het uitgangspunt in het, uh, in het huidige kabinetsakkoord. Om daar wat aan te doen. En uh, je zou aan de ene kant kunnen zeggen... nou kijk, als je ZZP'er bent, ben je ook echt een ondernemer. Moet je ook op die manier kunnen werken. En de mensen die dat niet uh, in zich hebben, die zouden dat niet moeten doen. Maar dat was eigenlijk vooral in de tijd dat, dat er een keuze was. En nu zie je uh, allerlei mensen die of vanuit de uitkering... Uh, eigenlijk alleen maar als ZZP'er kunnen starten... of als ze ontslagen worden, voor de keuze staan... Uh, inderdaad naar die uitkering toe of als ZZP'er. Dus de situatie is dermate veranderd... dat als je nu die ingreep doet, en ik begrijp dat het over 2015 zou gaan... maar ja, die arbeidsmarkt zal nog niet in dat opzicht verbeterd zijn tegen die tijd... dan zal het toch betekenen dat mensen dermate inkomsten gaan derven... dat ze een beroep moeten doen op een uitkering. Ja, en dat geldt dan voor zowel de bestaande ZZP'ers... als de mensen die nu nog denken, goh, laat ik het eens proberen. Nou ja, niet alleen laat ik het maar eens proberen... maar die ook worden aangemoedigd door, door het UWV om te zeggen... van, nou ja, goed, er zijn geen banen, maar er is ook een andere route... Hè, schrijf je in de Kamer van Koophandel en probeer het als ZZP'er. Die, die, die route, de ZZP-route, wordt op die manier een stuk, een stuk minder begaanbaar. En dat betekent toch dat mensen dan uiteindelijk... Uh, ja, toch uh, het risico lopen om te moeten terugvallen op die uitkering. Is dat verstandig om dan inderdaad zo die ZZP-constructie te blijven tegenwerken? Nou ja, kijk, als je op de langere termijn kijkt... Uh, je, die, die dat anders werken, dus niet uh, in, in loondienst uh, vast contract bij een werkgever... Ja, dat, dat is toch aan het veranderen. Dus uh, je kunt het proberen af te remmen. En je moet met name bevorderen dat mensen die geen ondernemer zijn... Uh, niet kiezen voor ZZP-schap. Want dan is het uiteindelijk toch vaak een doodlopende weg en eh, eindig je met schulden. Maar het werken zonder werkgever... dat is toch wel een van de ontwikkelingen... die al een tijdje lopen en die ook zullen doorgaan. Dus ook al probeert het kabinet dat te, nu eigenlijk te ontmoedigen... ja, dat betekent niet dat je die ontwikkeling kunt tegengaan. De ontwikkeling, de verwachting is in feite... dat we in 2020 1 miljoen zzp'ers zullen hebben. Dus je moet het met name... Goed regelen en, en, en uh, dat wil niet zeggen dat alles hetzelfde moet blijven... maar zzp-schap ontmoedigen, dat is eigenlijk niet uh, ja, in lijn met uh, hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. En krijg je ook de beoogde opbrengst, want dat is natuurlijk ook wat het kabinet graag wil, geld verdienen. Nou ja, natuurlijk. Hè. Men, men wil uh, mogelijk een half miljard verdienen. Maar je moet natuurlijk toch kijken naar uh, je totale inkomstenplaatje als overheid. En als het betekent dat een heleboel mensen door het ijs zakken. en dus beroep gaan doen op de gemeente, op de bijstand. ja, dan kan je zeggen: ja, dan is dat uh, het probleem van de gemeente. Want uh, die, die bijstand is gedecentraliseerd. Maar links of rechtsom telt dit natuurlijk toch weer op. En zul je aan die kant uitgaven krijgen aan sociale zekerheid. die je misschien kan beperken nu, of dus waar je een stukje kan invorderen nu met het uh, beperken van van de aftrek, maar dat kan je toch weer op je brood vallen... in, in termen van uitkeringslast. Geen goed idee dus. Kortom... Nee, je moet heel goed kijken naar wat je zou willen veranderen. Maar als je nu uh, zeg maar vrij radicaal gaat zeggen dat al dat soort uh, aftrekken verdwijnt... Dan, ja, dan gaat die kwetsbare groep uh, die, die gaat echt richting uh, de sociale zekerheid. Dus je moet een, enorm goed kijken hoe je de ZZP'er uh, toch overeind houdt... Uh, zonder uh, oneigenlijke voordelen toe te schrijven. Hartelijk dank, Ton Wildhagen. Hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.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 I'll be gone Cherry, safe tonight. De een Don Juan in de West. Zo luidt de titel van het boek over een bijzondere Nederlandse jongen. Pieter Constantijn Groen, 19 jaar, uit Amsterdam, die in 1792 vertrekt naar Berbies. Ruim twee eeuwen na zijn reis stuit de Neerlandicus Jacco Hogeweg op zijn verhaal. dat hij dus optekende in een boek, dat boek Een Don Juan in de West. dat volgende maand verschijnt. Goedemorgen, meneer Hogeweg. Goedemorgen. Hoe bent u op dit verhaal gestuurd? Zeg maar je hoor. Doen we? <laughs> um, ik heb hem uh, uit het Nationaal Archief uh, gehaald. Uh, in de tijd dat ik Nederlands uh, studeerde. En ik ben erachter gekomen dankzij een catalogus... van enkele onderzoekers aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Die hebben alle zogeheten ego-documenten uh, ja, geïnventariseerd. En uh, nou, met een paar regeltjes ook een uitleg gegeven van wat, wat staat erin... Uh, onder andere reisverslagen. Ik wilde graag een reisverslag bezorgen, zoals dat heet. Dat was mijn uh, onderzoek, mijn, mijn doctoraalscriptie. En die paar regeltjes die, uh, die vond ik zo triggerend... dat ik dacht, van, nou hier wil ik meer over weten. Ik ben vervolgens het manuscript... Hè, het is, het is een, echt een schriftje, het zijn een aantal schriftjes met uh, hè, zonder dat het ooit gepubliceerd is... met het verhaal van Pieter Constantijn Groen. In het hè? eigen handschrift ook nog? In zijn eigen handschrift. Een heel mooi krullend handschrift uh, heeft hij. Dat heb ik uh, een paar pagina's uh, gelezen. En ik was verkocht. Zo kan je het zien. Net door de persoonlijke toon. Door, um, ja, je merkt meteen dat het een verhaal is van een uh, jongen. Een 19-jarige jongen. Kwam ik later achter. Ik heb er ar ar archiefonderzoek naar uh, moeten doen. Uh, van een jongen die nog een beetje aan het twijfelen is tussen zijn jeugd en volwassenheid. Dus hij staat op het punt, hè, dat daar, daar begint het verslag mee... Om, om de reis van zijn leven te maken. En misschien wel de belevenis, hè, het avontuur van zijn leven. Een reis van zijn leven die naar Berbies gaat. Ik moest het wel even opzoeken, hoor, eerlijk gezegd. Ja, dat maar lach moest het. ik volgens mij toen ook. <laughs> uh, het is een, een Nederlands bezit ten westen van Suriname. Het, het is vergelijkbaar met Suriname. Hè. Een, een, uh, later een kolonie van Nederland... Um, met uh, verschillende plantages. Er worden, uh, daar wordt koffie, katoen, suiker uh, uh, geproduceerd. Uh, aan de hand van nou ja, slaven, Afrikaanse slaven. Niet zo'n heel fijne plek? Nee, nee het, is, uh, het is niet voor niks de uitdrukking naar de barbiesjes gaan. Um, dat wil zeggen nou, naar de hel gaan, naar, naar hè, kapot gaan... Het uh, is er warm, t, er, er heersen allerlei tropische enge ziektes. Uh, je komt er niet voor je plezier. Je komt er eigenlijk om te gaan werken op de plantages. Uh, ging Pieter dat ook doen? Uh, hij, ging er waarschijnlijk, hij zegt daar niks over in zijn eigen verslag. Hij ging er waarschijnlijk wel om uh, zakelijke motieven naartoe. Um, maar waarschijnlijk meer om te zien van... Kunnen we in, hè, hij werkte voor, een, uh, voor zijn vader, voor het familiebedrijf van zijn vader. Want hij kwam uit een gegoede familie. Hè? Ja, hij is een, je kan, een, kan hem noemen een koopmanszoon. Ja, ja het is een, uh, een, een jongen die erop uit is gestuurd door het familiebedrijf. Om uh, te kijken of er nog wat te verdienen valt hè, in Berbies of in Suriname. Hè, waar uh, de familie plantages voor een deel bezit en handelt in koffie. Maar hij was 19. Uh, hij moet ja. een enorm barre reis eigenlijk ondernemen om daar überhaupt te komen. Want je weet ja, natuurlijk ook nooit wat er onderweg gebeurt. Ja, ja want um, uh, hij moet geloof ik ook nog overstappen uh, om het zomaar even uit te ja, drukken. Hij is, hij is net uh, goed en wel vertrokken, of hij belandt in een storm in het kanaal. En uh, het schip loopt zoveel averij op dat hij moet stoppen uh, en een tussenstop moet maken in Engeland. En dat is meteen ook een van de leukere hoofdstukken hoor, in, uh, in het uh, verslag. Want hij raakt verliefd uh, op een uh, Engelse uh, dame. En hij gaat aan de zwier met haar. En hij loopt allerlei feestjes af. En dat zegt ook meteen wel iets over zijn karakter, moet ik eerlijk zeggen. Een losbandige jongen? Ja, zo komt het wel over. Um, er zit wat losbandigheid bij hem in. Maar aan de andere kant, wat ik er net al zei... hij probeert wel heel erg volwassen te zijn... En doet echt zijn best om um, ja, de plantages die je bezoekt goed te inspecteren. Um, belangrijk te zijn hè, of te willen worden gezien door uh, de bestuurders in de kolonies. Gouverneurs bijvoorbeeld. Um, maar ja, je ziet daar toch wel een beetje een tweestrijd bij hem. Was het misschien ook een straf van zijn familie om hem die kant op te sturen? Want zoals ik al zei, een jongen van 19 die een barre reis moet ondernemen... om ja, dan iets te gaan controleren voor zijn familie. Daar heb je ook andere mensen voor, denk ik dan. Uh, ja, dat zou kunnen. Het, het was wel gebruikelijk om bijvoorbeeld de zwarte schapen hè, van de familie uh, erop uit te sturen. Van nou, ga jij maar eventjes je, je wilde haren verliezen in een ver oord. Daar hebben wij er geen last van. Uh, dat zou heel goed uh, gekund hebben. Dat, uh, dat kan, kunnen we nu moeilijk uh, achterhalen um, wat wel zo is, is dat hij inderdaad vrij losbandig uh, leven leidde: hè, de twee jaar dat hij in West-Indië was, ja. uh, zo losbandig dat hij het zelfs ook heeft uh, uh, opgeschreven eigenlijk in een van zijn schriftjes. Um, maar waarom hield hij uh, überhaupt die schriftjes bij? Ik denk puur voor ook voor hemzelf, maar ook wel voor zijn familie. Uh, het verslag bestaat uit zeven uh, delen, zeven schriftjes inderdaad. Zes daarvan, dat is, kan je zien als een dagboek. Hè. Uh, daar verantwoordt hij bijna van wat heb ik uh, de afgelopen twee jaar gedaan. Uh, op een persoonlijke toon hoor, niet, niet om uh, een soort van boekhoudkundige reden. Uh, het laatste deel, dat heet het apart journaal. Ja, dat is bijna een nachtboek. Dan, dan vertelt hij. En neemt hij ons eigenlijk weer mee. De hele reis van, van begin tot eind. En vertelt hij over zijn. Uh, ja, erotische avonturen. En dat deel is denk ik. Wat langer in de la blijven liggen. Uh, heeft hij misschien met zijn beste vrienden gedeeld. Want ik kan me wel voorstellen dat hij daar. op een of andere manier. Hoe. Ja, hoe um, schandelijk hij ook met... Hè, want er zitten ook uh, verhalen over slavinnen bij... hoe schandelijk hij ook met hen omgaat... dat hij daar op een, een of andere manier ook wel trots op was. Dat hij al die veroveringen op zijn naam heeft. Hè. Het gaat niet alleen om slavinnen, maar het gaat ook om blanke dames. Uh, ja Hij keek uh, zijn ogen uit. Hij, ja, hij, het was allemaal vrij spel voor hem daar. En kon dat daar gewoon? Um, nou, je kan bijna zeggen blijkbaar wel. Hij was niet de enige die, uh, die zo omging met, met vrouwen en met slavinnen. Hij heeft waarschijnlijk uh, het slechte voorbeeld van anderen gevolgd. Um, dat is ook wel bekend dat, dat West-Indië toch wel een beetje... het Sodom en Gomorra van de 18e eeuw was. Waar het als man um, wat makkelijker had dan bijvoorbeeld als vrouw? Ja, kijk, mannen die hadden daar een duidelijke rol. Het was een uh, vrij eenzijdige rol, rol ook. Uh, je kwam daar om te werken. Je kwam daar om uh, op een plantage te werken om uh, geld te verdienen. Dat was althans de hoop. Uh, veel van die dromen kwamen overigens ook niet uit... Uh, met allerlei gevolgen van dien en drankenmisbruik, et cetera. Vrouwen hadden het uh, daar inderdaad lastiger. Die hadden een minder duidelijk omschreven rol. Die waren daar om vrouw te zijn van de plantagehouder. En anders was er ook niet zo heel veel voor hen te doen. Er, het is anders dan bijvoorbeeld uh, destijds de Verenigde Staten. Daar werden echt kolonies opgezet met, met ja, het, het, het hele brede leven en de brede samenleving. Met kerken, et cetera. Maar moesten de vrouwen ja, dan ook toezien uh, hoe hun mannen ook ja, minnaressen erop nahielden? Nou, je moet het zo zien dat um, in veel gevallen mochten um, mannen daar ook niet trouwen. Je had uh, plantagehouders en daaronder had je een soort van opzichters, directeuren. En het is bekend dat uh, voor uh, directeuren, ik geloof in Suriname, uh, het verboden was om te trouwen. Maar goed, je bent nou, misschien niet heel jong. Je bent in ieder geval een man. En uh, je zit daar misschien wel tien, twintig jaar als je het daar volhoudt. En ik wil het niks goed praten, maar zo werkt het waarschijnlijk wel. Je hebt ook allerlei slavinnen rondlopen. Ja, dan is het een kleine stap voor hen althans in die tijd... waarbij slavernij nog, nou, ik wil niet zeggen de gewoonste zaak van de wereld is... maar wel geaccepteerd om ja toch eens uh, een, een, een vrouw te schaken. Behalve de escapades van uh, Pieter Constantijn Groen... die hij ja. zo uh, um, ja, bloemrijk eigenlijk beschrijft... Mm -hmm. um, geeft het ook een ander beeld van het leven daar... in zijn schriftjes... Um, hoe bedoel je een ander beeld? Nou, dat wij uh, eigenlijk uh, niet alleen inzicht krijgen natuurlijk in zijn escapades... en in zijn avonturen wat ja. hij daar doet... maar krijgen we ook een beetje een idee van hoe destijds die maatschappij daar in elkaar stond. Ja, zeker, zeker. Want het, uh, het, het leuke van, of het mooie van uh, deze vondst... om het uh, tussen aanhalingstekens te zeggen, is dat hij schrijft het niet voor ons. Hij schrijft het voor zijn, uh, zijn, zijn familieleden, zijn vrienden. En voornamelijk ook voor zichzelf. Om deze mooie ervaring... Hè, voor hem dan... Um, te bewaren voor het nageslacht. Wie weet. En omdat hij het zo persoonlijk opschrijft... zie je het ook als een soort van... Uh, getuigenverslag uit die tijd. van Hoe ging het er destijds aan toe? Um, het gaat niet over slavernij. Het gaat ook niet over de omgang met vrouwen. Uh, hij laat het zien. Hij benoemt het niet. Omdat het toen geen issue was, uh, maakt hij daar ook geen heel groot ding van. Van, oh ja, hier is, heerst is de slavernij. Nee, dat is vrij normaal. Hij gaat een, een stap uh, verder. Hij zegt van, nou, zo ga ik met slaven om. En dat maakt het um, beeld heel natuurgetrouw. Je, je, je leeft je in met hem. Uh, je, je, je ziet uh, de West-Indische maatschappij door zijn ogen. En dat, dat maakt het denk ik wel bijzonder. Kom je ook heel dichtbij hem als lezer? Um, nou, hij houdt wel een beetje afstand, vind ik... omdat hij waarschijnlijk ook wel een soort verantwoording wilde afleggen... voor wat hij daar deed. Um, hij pocht nogal. En dat is voor mij in ieder geval een reden om wel aan te nemen... dat als ik hem tegen zou komen eh, vandaag de dag... dat het niet zo snel een vriend van mij zou zijn. Maar dat is, daar moet ik ook mee uitkijken. Want uh, dit is het enige wat ik van hem weet. Het enige wat ik van hem ken. Uh, ja, ik, ik moet hem ook wel in zijn waarde kunnen laten. Dus, maar dit is in ieder geval de indruk die hij nalaat. Zou je wel meer van hem willen weten? Heb je gezocht ja, nog naar meer van ja, hem? Ja, ja, kijk, dit is historisch onderzoek. Uh, houdt eigenlijk nooit op. En uh, dit begon destijds uh, bij een doctoraalscriptie. En op een gegeven moment uh, wilde ik dat afronden... Dus toen zette ik een punt achter. Uh, maar je kan blijven zoeken. Op een gegeven moment hou, heb je wel in de gaten van... Nou, het houdt een beetje op. Ik ben nu op een doodlopend spoor. Uh, zoveel sporen zijn er ook niet meer. Dus de kans is klein dat je nog wat aantreft. Uh, maar ik sta bijvoorbeeld wel te popelen om... want dat heb ik nog niet gedaan... om naar uh, Suriname, naar Berbies te gaan. Niet, niet in de hoop dat ik daar iets zou kunnen vinden... want de kans is superklein... Uh, maar wel om nog wat meer een gevoel te krijgen van zijn reis. Loop je dan ook de kans zijn nageslacht tegen het lijf te lopen? Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja, hij heeft, uh, het is bekend dat hij uh, direct toen hij terugkwam in Nederland... trouwde met zijn uh, bloedeigen nicht. Dat, dat kwam vaker voor in, in welgestelde families. Om het familiekapitaal hè, binnen de familie te houden. Um, hij heeft toen een... Uh, een Kind gekregen en dat is uh, na een paar dagen is dat overleden, en daarna is hij eigenlijk kinderloos uh, uh, gestorven. Dat, dat is het officiële verhaal, maar in dat uh, laatste deeltje van zijn verslag heeft hij duidelijk gezegd dat uh, hij een relatie had met uh, een, een vrouw, die die nou opgevend was, die dat zat ook omdat zij zwanger was. Ja, zo zat hij in elkaar, die man. En zij is toen bevallen van een zoon op Barbados, dus wie weet. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Een groen, groen, ja, en dan natuurlijk heel veel generaties ja. terug. Maar ja. um, uh, ik las namelijk ook in het boek dat hij uh, inderdaad ook zo'n jongen was... die soms uh, vrouwen weg moest slaan met 250 uh, zweepslagen. Ja, uh, is het hem, hij, ja, Ja, is het hem wel gelukt om, om daar ook nog een enigszins liefdevolle relatie op te bouwen? Want met de hij moeder stond... van zijn kind is dat dus ook niet helemaal gelukt. Nee, je merkt aan alles dat hij daar niet voor open stond... Hij heeft één keer een huwelijksaanzoek uh, gedaan. En dat is door een geschil met de oom van uh, de aanstaande bruid, zeg maar, uh, is, daar niks van, uh, is er daar niks van geworden. Uh, aan de andere kant, je ziet ook dat hij uh, schrijft over een uh, blanke vrouw die graag met hem zou willen trouwen. En toen is hij er vandoor gegaan. En daar doet, nou, doet hij vrij lacherig over. Van, nou, Zo zijn we niet getrouwd, bij wijze van spreken. Ik ga er weer vandoor, want dit is niet waarom ik hier kom. Het is een heel dubbel verhaal eigenlijk, hè, van deze Pieter Constantijn ja. Groen. Um, en het is daardoor een... wel fascinerend. Ja, want het is een verhaal zeggen. wat je als zelf het een brave misschien had, niet dan... verzint. Nee, nee, zeker niet. Ja, nee, Het uh, gaat je verbeelding te boven. Ja. En, dan, en dan ga je die schriftjes doorbladeren... Ja. en dan stapel je eigenlijk de ene verbazing op de andere weer. Ja, precies kan ik me wat zo ik voorstellen vertelde dat je aan het begin zit... van ons gesprek. He, ja. dat, uh, nou, ik, ik viel uh, voor zijn persoonlijke toon voor de eerste paar pagina's van zijn verslag. En het uh, uh, ja, erotische toetje moest dan nog komen. Is hij volwassen geworden daar? Want je zei ook, hij gaat er eigenlijk naartoe op de grens van nog ja, ja. jong zijn en volwassen worden. Ja, vind ik wel. Ja. Ja, dat zeg ik een beetje uit. Uh, nou, het is een beetje psychologie van de koude grond. Maar je ziet wel dat hij uh, bijvoorbeeld op uh, de scheepsreizen. Hè, hij gaat eerst heen natuurlijk. En dan doet hij wat. Een beetje onnozel, een beetje kinderlijk op het schip. Um, als hij eenmaal weer teruggaat, dan zie je. Nou, hij zit, staat nog net niet achter het roer. Um, hij weet het wel heel goed te brengen van. Nou, zo en zo moeten we koersen met het uh, schip. Dus uh, twee jaar ouder, twee jaar wijzer. Uh, ja, zeker, ja terugkomst. Ja. Nu is er nog één ding um, van Pieter Constantijn mm -hmm. Groen dat jij heel graag zou willen hebben. Ja, ja. ja. <laughs> een oproep aan de luisteraar. Ja. Nou ja, um, wij weten namelijk eigenlijk helemaal niet hoe hij eruit ziet. Nee. Je hebt misschien een idee van die tijd hè, op basis van andere plaatjes. Maar uh, de, de, de eigenlijke Pieter. Constantijn Groen, want zijn uh, dubbele, zijn de, ja, de naam moet daar ook even bij, want er zijn meer Pieter uh, groenen, ja. zei je al. Uh, dat weten we niet. Uh, gaat dat nog lukken om, om een keer een portret van hem boven water te krijgen? Ja graag. Ik sta erachter. maar um, daar zal ik ook nog wel uh, naar zoeken. Uh, en als er tips zijn. Uh, waar ik kan zoeken, dan is dat natuurlijk wel welkom. Hou je, je aanbevolen? Ja, Precies. want uh, uh, daar zijn wij uiteraard ook benieuwd naar. Mocht u weten uh, of er een portret is van Pieter Constantijn Groen... dan gelieven dat te melden bij ons via de degidsfmedvara.nl. En uh, dan is Don Juan in de West helemaal compleet, hè? Ja, en uh, ik wil dan nog iets uh, uh, voor de geïnteresseerde uh, luisteraar melden. Het boek komt uh, begin september uit... En is ook onderdeel van uh, een, een, een tentoonstelling van het Nationaal Archief. dat 15 oktober open gaat. Een Don Juan in de West van Jacco Hogeweg. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1.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 hield Godokowski een emotioneel pleidooi waarin hij om zijn vrijlating vroeg. Volgens Godokowski is hij veroordeeld voor de steun die hij gaf aan de oppositie tegen president Poetin. In België zijn het afgelopen half jaar bijna 67.000 Nederlandse automobilisten geflitst. Van alle verkeersboetes die zijn opgelegd aan buitenlanders was een derde voor Nederlanders, meldt de krant De Standaard. Cijfers zijn van voor de zomervakantie. Een tientallen mannen gekleed als agenten hebben in Pakistan... 13 mensen doodgeschoten en hun lijken in een ravijn gedumpt. Aanvallers zijn vermoedelijk militanten die naar afscheiding streven... van de provincie Balochistan, wielen bussen aan... die in konvooi naar de provincie Punjab reden. En dat zijn de hoofdpunten. Edwin Gerritsen, waar zijn er problemen op de weg... Nou, er staan files op de A27 van Breda naar Gorkum. Van Nieuwe Dijk, twee kilometer. De andere kant op, op de A27 van Gorkum naar Breda. Voor Oosterhout, 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En de N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht... tussen Bergen en Sint Maartenzee. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is de gids.fm met Deborah Blekenhorst. Zometeen stadsgezichten die tot leven komen op de radio.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 Bijzondere stadsgezichten staan deze weken centraal in de gids.fm. Landmarks waar je niet omheen kunt als je door Nederland rijdt. Vandaag kijken we naar de beroemdste gevangenis van Nederland. Witte flats vlak langs het spoor vanuit het zuiden op weg naar Amsterdam. En nergens anders in Nederland kom je ongewild en ook onbedoeld zo dicht bij de mensen die opgesloten zitten. Boeven en dieven, zedendelinquenten en overvallers. Samen vast in de penitentiaire inrichting over Amstel. Colette van Nune is in de Bijlmerbaaiers.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 Dit is een afdeling 24 cellen, verdeeld over twee verdiepingen. Beneden 12 en boven 12. Een recreatiehoekje achterop. En een recreatiezaal voor bij het personeelsvertrek. Links, als je de afdeling opkomt, drie douchecellen. Zo ook boven. Een ruimte voor een afdelingshoofd en twee telefoons. That's it.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 Daar ja, wil ik naar binnen. Ja, ja, een gevoel, heel raar. Ik kan het je niet uitleggen, zeg is echt waar. Wat het gekke daarvan is, is dat ik dan, ik denk 14 jaar later, voor dat raam stond en keek naar de metro. En dat ik dacht van, misschien zit er nu ook wel een jongetje in die hetzelfde denkt. Ja. Ik heb het gezien. En ik heb zelf hier ook als jochie uh, in de metro wel langs gereden uh, toen dit complex nog gebouwd werd. Ja. Eigenlijk, uh,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 Ja, en zo makkelijk loop je als bezoeker de Bijlmerbaaiers weer uit. In 2016, dan wordt het huis van bewaring gesloten, zo is de planning. Dan moet namelijk de nieuwe gevangenis in Saandam af zijn. 1988, u weet wel, die zomer waarin we ook Europese kampioen voetbal werden, was dit Fleetwood Mac met Everywhere. Vara. deGids.fm, de wereldontvanger. Willem Frank de Noot, goedemorgen, je gaat naar Israël. Ja, naar de oude havenstad Jaffa, daar aan, de, aan die oude haven in, aan de Middellandse Zee. Daar is een, uh, sinds kort een hypermoderne studio, een televisiestudio, is daar verrezen van een gloednieuwe internationale nieuwszender i24 nieuws dat is een zender die vanuit Israël de hele dag door nieuws uitzendt voor een buitenlands publiek. Nou dat soort zenders, dat soort 24 uur uh, nieuwszenders, die kennen we natuurlijk wel. Denk aan CNN International, uh, BBC World News, France 24, Russia Today, Chinese CNTV en Iran heeft een eigen press TV. En Jazeera? Uh, Al Jazeera? Al uh, Jazeera hebben ze natuurlijk ook. Je hebt precies uh, Bekend natuurlijk van, uh, van die berichtgeving uit het Midden-Oosten. Zij zaten er bovenop toen daar, uh, de revoluties daar uitbraken. Uh, zij waren daar ter plekke... In het begin als enige, maar de afgelopen tijd... is die kritiek op Al Jazeera wel wat aangezweld. Ze worden er onder andere van beschuldigd in Egypte. Uh, bijvoorbeeld dat ze erg op de hand zijn van de moslimbroederschap. Nou, verschillende medewerkers die waren het niet eens met die lijn van Al Jazeera. Die zijn een week of drie geleden opgestapt. En juist in die periode dat zij vertrokken... ging I-24 News voor het eerst live. En die zender die wordt her en der al het Israëlische antwoord genoemd op Al Jazeera. Nu kost een nieuwszender beginnen behoorlijk veel geld. Um, waar komt dat vandaan, Willem? Frank, nou, de Israëlische regering? Niet van de Israëlische regering. Maar het wel vandaan komt, daar is Frank Melou de baas van, van I-24 News, heel duidelijk over. My channel is private channel. We don't receive any money from the Israeli government and we don't receive any money from any political party. So that means we are independent, we are private en we are not talking about propaganda. Ja, het is een commerciële zender. Ze krijgen geen geld van de regering. Niet van, uh, van politieke partijen. Hij zegt, uh, die Meloule zegt we zijn uh, onafhankelijk uh, en we maken geen propaganda. Nou, zelf is deze Frank Meloule uh, geen Israëlier, maar een Fransman. Uh, hij komt oorspronkelijk van de, de Franse diplomatieke dienst. Hij is een uh, diplomaat. Hij werkte onder andere bij Frans Venkatge. Uh, en nu heeft hij dus deze zender in Israël opgezet. Nou, I24 News uh, draait nu voornamelijk op het geld van een, een, een rijke Frans-Israëlische me uh, media. Patrick Trahi en ja, zijn geld hebben ze ook wel hard nodig. Want gisteren keek ik keek eens een beetje naar die zender... en je ziet werkelijk geen enkele commercial langskomen. Dat is misschien wel zo rustig, maar voor hun wel lastig. Want ja, dat geld zullen ze hard nodig krijgen. Ook op de site nog geen enkele reclamebanner. En wat willen ze met deze nieuwe zender? Nou, daar wint uh, Frank Melou geen, uh, geen doekjes om. Volgens hem richten de internationale media zich op dit moment vooral op het palestijns israëlisch conflict, en Melou wil met zijn zender een andere kant van Israël laten zien, zeker aan mensen die een negatief beeld van het land hebben. It's in this country a lot of things are very good. We are building a lot of things that we can connect to the European people, the African people, or people from the Middle East. It's about time to listen another voice from the Middle East, van Al Jazeera. En een specialie van democratie of de regio. Er gebeuren ook goede dingen in, in Israël, zegt Melul. En nou, met die dingen die daar gebeuren, dan kunnen we allerlei verbindingen leggen met uh, Europese kijkers, met Afrikanen, met mensen uit, uh, uit het Midden-Oosten. En volgens Melul is het tijd voor een ander geluid uit het Midden-Oosten: een geluid van de democratie uit de regio. En over geluid gesproken, welke taal zijn er uit? Uh, niet in het Hebreeuws, uh, wel in het Engels, in het Frans, in het Arabisch. Ja, dat laatste natuurlijk voor, uh, voor die miljoenen potentiële uh, Arabische kijkers. Al denk ik niet dat veel Egyptenaren, Jordaniërs uh, op zo'n Israëlisch station zullen afstemmen, want ik denk toch dat daarvoor de, de afkeer van Israël uh, te groot is. Bovendien is I24 News op veel plekken uh, nog niet te ontvangen. Ja, voor sommige mensen die wel die satellietschotel hebben, maar niet op de kabel. Dus je moet het doen via de livestream op hun website. En als je dan net als ik overdag het Arabisch de Syrische president zei ook dat elke poging voor een politieke oplossing moet worden gecombineerd met voortdurende militaire operaties. De volgende voting is in 20 minuten. Bedankt voor uw aanwezigheid. ...Sports News with Jonathan Regev. Hello and welcome to I-24 News Sports Daily Magazine... ...bringing you all the latest scores and stories from around the world. Nou, dan krijg je dus dit. Ja, <laughs> ja, uh, het, het Engelstalige nieuws. Ja, Presentatoren, voice-overs, al met nou, nogal uh, zware, zware accenten. En het enige Arabische, dat was de, de tickettape met lopend nieuws uh, onder in beeld. Dat was overdag. S'avonds, overigens, uh, was er wel uh, een uitzending in het Arabisch. صباح مساءكم مشاهدينا أنتم مع النشاط الإخباري المسائي من قناة i24 News. Ja, ik zat dus gisteravond even te kijken. En, uh, nou ja, er was eerst een interview met een deskundige in de uitzending. Het ging over de toestand in Irak. Het programma afgelopen, dan krijg je van die, die promofilmpjes. Je kent het wel, maar dat promofilmpje bleef vastzitten in een oneindige loop. Dus ik zat op een gegeven moment ja, vijf keer naar hetzelfde filmpje te kijken. En ja, toen ben ik maar afgehaakt. Hè. Dus ze hebben gewoon, als je wat langer kijkt, dan zie je wel dat ze te kamp hebben met de, de nodige aanloopproblemen. Overigens heeft i24 Nieuws wel een primeur. Het is de eerste Israëlische zender met een, een nieuwsanker van Arabisch-Israëlische afkomst. Dat is uh, Lucy Aharish. En je zei al, Willem-Frank, de zender wil laten zien dat er ook goede dingen uit Israël komen. Een ander geluid. Maar hoe vullen ze dat verder inhoudelijk in? Ja, wat, ja, wat je bijvoorbeeld zag, uh, dat er veel aandacht was voor het bezoek van uh, FC Barcelona. met Lionel Messi uh, aan Israël en ook aan het Palestijns gebied. Uh, uh, uh, je zag een ontmoeting met uh, Netanyahu, president Abbas. Uh, en doel van de rondreis van van Barcelona het was om Palestijnse en Israëlische kinderen samen aan het voetballen te krijgen. Nou, verder heel veel nieuws uit het Midden-Oosten. Toestand in Syrië bijvoorbeeld, terreurdreiging. Maar wat wel opvalt is dat ze uh, nauwelijks reportages hebben vanuit het Midden-Oosten met, uh, met eigen verslaggevers. Uh, ik heb wel ergens gelezen dat I24 Nieuws moeite heeft met het vinden van, uh, van correspondenten uh, elders in het Midden-Oosten. En dat zou dan komen omdat uh, journalisten daar wat huiverig zijn om voor zo'n Israëlisch station te werken. Vind het en dus. uh, ja, Overigens, ja, overigens had I 24 nieuws gisteren ook aandacht voor ons eigen land. In hun mediaoverzicht ging het over het vreemde gedrag van de Bavianen in het in het noorden dierenpark in Emmen. They're withdrawn. They're Ja, yeah, scientists dread a loss. They spent too I... much time in that coffee shop. Yeah, who knows. Maybe it's the embassy closures have them nervous. I don't know. it's But, Amsterdam. Uh, it's Amsterdam. Ja, oké. Ja. Ah. Ja, als, je, ja, als je dat dan hoort, dan hoop je toch dat ze daar bij die, bij die zender... Uh, ja, bij het maken van andere items ze toch beter hun huiswerk maken. Ja, het gaat er wat beter met de mafiano, gelukkig, uh, in ieder geval. Uh, dankjewel, Willem Frank, De Noot. Uh, wat is er nog de moeite waard op televisie vanavond? Uh, als u geïnteresseerd bent in de kracht van de Duitse economie... dan kunt u terecht op BBC 2. Twee verslaggevers in de documentaire Make Me a German... gaan met hun gezin wonen en werken in Nuremberg. Zo hopen ze het succes achter de succesvolle Duitse economie te ontdekken. BBC 2 dus, om 10 uur. En het Uur van de Wolf om kwart voor elf een documentaire... over dichteres en politieke activiste Henriette Roland Holst. En wie denkt, doe mij toch maar een Slappe lachzak, dan is daar altijd nog een herhaling van de Lama's. Al wat vroeger op de avond om half acht op Nederland 3. Straks op deze zender lunch met Jurgen van den Berg en daarna ook Stam.nl. Tot morgen. Surf naar de gids.fm. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag.